Ik had, ik had dus een, een beetje nieuw extra verteld over de man, ja? over wat de man is. Een beetje niet verteld, maar ook laten voelen, hopelijk een beetje. Dus dat is de man dus. En we hadden vroeger ook gezegd dat, dat man moet je, moet je omhoog halen naartoe omhoog. Nu weten we waar toe. Binnen jouw kilim, ja, binnen jouzelf, van beneden naar boven. Ja, naar jou, naar jou kilim, ketter en hoog mag, Boven, het midden. Duidelijk? Dat is wat wel in dat is wel in de macht van de mens om dat te doen. Duidelijk? Wat doe je? Binnen jezelf, binnen jouw situatie, binnen jouw vijf uh, situatie, hele situatie heeft, telt vijf sferot, of tien sferot. Ja, als ze een aan beschouwen we als zes, dan is het tien. Dan wat, moet, wat de taak is van de mens? Om vraag te stellen dat jij moet het optillen van beneden naar jouw bovenste gedeelte. En dat is een grote opgave. Maar dat kan. eigenlijk. Waarom? Het is binnen jouw keeling. Eigenlijk, dat kan wel. Alleen boven, de bovenste kilim natuurlijk, die zijn kilim van geven, die hebben we niet van onszelf. Die hebben, als het ware in onszelf, de kilim van het geven van een hogere. Oké, okay, maar dat is, die we, dus moet omhoog trekken naar, duidelijk omhoog naar jouw ketterhochma. Dat is wat wij moeten doen. En daar hebben we ook kracht nodig. overgave. Maar de mens hoeft niet... Je hoeft ook niet te denken wat, wat ik doe, wat mijn overgave is. Voor wie ga je overgeven? De mens is bang om zichzelf over te geven. Wat ga je doen? Je gaat je overgeven, jouw narigheid ten best, ten, ten, ten, ten, ja, ten, ten, ten voor, voor, voor het goede. Duidelijk? Je gaat het zuiveren, jouw wensen. Je brengt het omhoog, oké? Okay? Maar dat is haalbaar, Duidelijk? dat Je brengt het van beneden. Onder het midden naar boven het midden. Dat is man. Wij noemen dat. Dat is ook man. Maar wie brengt nou mijn man omhoog? Mijn vraag. Wie brengt het nou omhoog? Huh? Wie? Wie brengt mijn? Nee, maar goed, bedoel je, dat alles komt naar maar goed, van het zuid. Maar wie? Waar ik mij ook bevind, doet er niet toe. Wie brengt nu mijn man Wie brengt mijn man nu omhoog? Goed kijken eerst waar zit die man? Kijk, kijk, kijk, hè? Nog een keer. Doe erin toe waar ik bij mij bevind. Mijn vijf sferot. Ik zit, mijn man zit waar in welke sferot? Mijn man. Oh. In ketter en, en hoogma. Duidelijk. Ik had nu al een al, half uur uitgelegd. Ga <laughs> ja, nog een keer. Ik ga oh, ja, nog doet Doe het er niet toe. Mijn krachten zijn vijf sferot. Ja of niet? Als ik tekort heb, dan heb ik indeling. Dan is mijn vijf sferot Zijn vijf sferot. Mijn vijf sferot zijn dan verdeeld in twee. Ja of niet? In ieder geval in twee. Ja? Dan heb ik kettergogma, is tot het midden, bovenste gedeelte van mij, de wensen om te geven, in kilim, en onder mij, mijn midden is kilim van ontvangst, de, ja, dus de, die willen alleen maar voor zichzelf ontvangen, de. nu als ik wil een vraag, Omhoog brengen. Ja, om, om correctie te doen. Om, wat is de vraag? Ik wil met een hoger overeenkomen komen naar regenschapen. Dus daardoor verkrijg ik meer leven, et cetera. Wat doe ik dan? Ik haal van beneden, van, pria-, van binnen, zeer pin en maalgoed. Oftewel agap, Van mijn situatie waar ik, waaruit, ik, waaruit ik nu uitga. Ik haal het van beneden naar boven. Beneden heb ik drie sferoot. Ik haal, haal die boven naar. Sfira, Keter, Chokma. Ach Achab brengt de man. Achab, van Achab, van onderste, breng ik de man naar boven. Maar is nog geen man. Dus de handeling moet ik brengen omhoog. Maar de man is Keter, Chokma. Daar zit in de klie Keter, van elke situatie, van mij. Daar naartoe moet ik mijn man brengen. Man betekent dat die Delta, het verminderen van mijn wensen om te ontvangen, ja, door eh, naar die om te geven, of verzoek om daarom, waarbij mijn verzoek als kracht, verzoek is ook kracht, die breng ik dan die wensen, om verklein ik mijn wensen, tot de kilim, ketterhochma, ik maak mezelf klein door mijn wens. Niet omwille van klein te zijn, maar omwille van correctie. Duidelijk? Dus mijn, de kracht wat ik heb, heb ik gebracht omhoog. Het is cruciaal om daarover te, daar, om daarover te hebben. Dat is alle correctie. Dus dan breng ik dat omhoog naar kettergogma. Van mijn kind. Duidelijk? Nog wordt het meer duidelijk. Dus is met, met andere woorden, dat is dan van mijn hoofd, hoofd tot het midden. Van boven. Dat is de krachten, krachten van geven in mijzelf. Dat kan ik wel doen, waarom? Het is binnen, het is binnen mijn situatie. Binnen mijn kilim. Duidelijk, ik kan wel. Het is natuurlijk, ik moet het natuurlijk willen, willen en kunnen. Maar in principe kan dat, ja. Waarom? Het is, ik heb te maken met mijzelf. Met, met mijn traptreden, waar ik, waar ik mij bevind. Alleen moet ik kracht opbrengen om van beneden omhoog te brengen te brengen. Overgaven, et cetera, et cetera. Oké? Okay? Maar nu, ik zit nog steeds in mijn eigen vijfstveroot van die situatie. Ik heb het wel omhoog gebracht, naar binnen, van binnen natuurlijk, alles van binnen. En nu moet ik ze brengen, waar naartoe? Ik moet er brengen zij naar een hogere trap treden. Hoe? Wie zal het voor mij doen? Dit volk ook had gezegd, het uitverkoren volk ook had gezegd. Wie kan het voor ons doen? <laughs> ja, Wie kan het voor ons doen? Zeiden ze tegen Moshe. Ja. Wie brengt dan de, de Torah naar ons toe? Niet? Jij ja, moet het zelf verder weten. Nee? Dus jij brengt jouw krachten nog een keer. Man. Jij brengt omhoog. Dat is de man. Als de, jouw wensen haal je, jouw tekort haal je boven het midden. Leidelijk of niet? Ik begrijp niet. Als je haalt dit, jouw wensen verkleint naar jouw ketter, hochma, dus hoofd tot, van hoofd tot het midden. Dan heb je al man gebracht, volbracht. Dat heb je gedaan. Wat gebeurt dan wel? Op dat moment, goed opletten, wat hij zegt, diep, wat ik nu vertel, nergens in de wereld hoor je dat, natuurlijk, kabbalisten weten, natuurlijk, uh, die grote kabbalisten, dat wel, dus, ze weten hoe, maar aan grote massa mensen. Nergens zo vertel je. In Brunei Baruch niemand vertelt je. Ook de raaf vertelt het nooit. Wat ik jullie aan smaak vertel. Van dat. Want het komt allemaal van zorg. Luister goed. Ik vraag. vraag. is goed voor jou. Dat is jou brengt. Dat is nu in het midden. Dat kan je niet in het midden. Ik heb nog niet, uit. niet uitgelegd. Dus jij brengt nu jouw man. Die is nu in het hogere gedeelte van jou. Tussen hoofd en het midden. Je hebt al krachten opgebracht. Nu, wat heb je gedaan nu met jouw wens? Jouw wens om te ontvangen, heb je nu een beetje getransformeerd. In de vraag, waarbij jouw wens vorm en vorm heeft van geven. Ja, het is nog, het is een vorm van geven. Ja, waarom? Je hebt het gebracht boven het midden. Hey. En nu? Binnen die, tussen de hoofd. Tussen het hoofd en het midden. Wie zat daarin? Wie zit altijd daarin in de kleine toestand? Wie zit van de hogere trap treden binnen jouw. Huh? Achap. Van de hogere. Doe er niet toe welke. Als je zegt je zoet. Natuurlijk. Maar dan zeg je. Dan spreek je. Dan. Als je zegt hier zoet. Dan ga je dat al plaatsen nergens. Dat kan hier zoet zijn. Maar dat kan zeer aan pin zijn. Dat kan alles zijn. Eigenlijk. Algemene moet je, een algemene. Dus wie staat daarin? In jouw hoofd, in jouw dus uh, kettergochma, dus in jouw bovenste gedeelte. Dus principeel wat ik vertel. Als je dat begrijpt, heb je dan de, de weg open voor je jezelf naar het geestelijke. Voor Aan de hemel eigenlijk. En al jouw situatie zal je kunnen oplossen op die manier. Dus, in mijn, dus in, mijn, in mijn hoofd van binnen, naar krachten, mijn hoofd tot het midden. Daar zit altijd een lagere gedeelte van een hogere traptrede, een belendende, een belendende hogere traptrede. Dus niet iets wat te machtig aan mij is, maar iets wat een belendende traptrede, die naar krachten ietsje geweldig hoger is, maar ietsje... Ik moet alleen maar een klein stukje toevoeging geven van mij. En dan zal ik het wel halen. Duidelijk, ik heb het al gebracht. Mijzelf ertoe. Dat ik. Uh, die wens. Ja, die wens op de wens er te kort van mij. Heb ik nu naar, naar boven gebracht. In mijn hoofd. Ja, hoofd en lichaam. Tot het midden. Dus ketterchogma. Ja. De bovenste twee sferen. Nu in het midden van hen. te midden van hen is gezakt, de Bina, zierenpien, en Malchut, van de hogere traptreide, de belendende hogere traptreide. We, we, we spreken niet van jish, dat interesseert ons niet. We, we, we denken de, de, van, van Bina, of de hele Bina? Welke Bina? Ah, we, we, we, niet toe. we spreken nu in het algemeen, Bina, Ziranpien, en Malchut. Dus, twee hogere, in een kleine toestand, blijven twee hogere Svirot, ketter en Chochma in een trap daar is wel licht. En Binazir en Mahut die van elke trap in een kleine toestand zakken in Galgal in ketter en van de lagere trap Allemaal overal, precies hetzelfde. Over het hele lengte van alle krachten. Eigenlijk? Eigenlijk, iedereen, eindelijk. hier is het absoluut belangrijk, hier is niet moeilijk. Maar is het nou, ik heb het al zoveel keren gezegd, we hebben ook hun opgetekend veel keren. Een hogere trap treden, die laat zakken in een lagere trap treden, bijna zeer aan binnen, maal goed. Dus drie, vijf, vijf sferot zijn er, ja of niet? Als wij die vijf sferot zullen begrijpen, alles zal voor jou opengaan. Alle grenzen, al het goede van het leven zal voor jou opengaan. Dus daarom probeer dat, laat het aan jou gebeuren, maar je moet niet met je kopje werken. Jouw kopje wil alleen maar dood. Duidelijk, jouw kopje wil alleen maar dood, niets anders. Je wil alleen maar niets doen, alleen maar eten, drinken, ge, allerlei andere dingen. Probeer gewoon die dingen, gewoon opnemen, gewoon mechanisch zelfs opnemen. Wat ik zeg, niet denken naar hoe dat gaat in elkaar zit. Zoals ik jou vertel, in Kettergogma. Van elke lagere traptreden zit een lager gedeelte van een hogere traptreden. Kan je dat indenken bij jezelf? Ja of niet? Kan je dat? Dat moet je doen. Gewoon niet, niet waarom, maar hoe, hoe zit het in elkaar. Als je dat gaat uh, aannemen, dan gaat stelsel de, de andere dingen gaan, ook, uh, gaan ga je ook overnemen. En dan ga je ook dat ervaren wat ik zeg. Dus in elke ketter, van een traptreden doet er niet toe welke traptreden. daar zitten, daar de, het onder, onderstel, het onderstel, zo noemen we dat, van de hogere, van de hogere, belendende hogere traptreden. En dat is de hele hulp, wat er, de hele genie van de meester van de wereld, die heeft het zo op die manier gemaakt. Ja, maar dat is niet, dat is alleen maar een kleine toestand, maar wanneer ik zoals ik had gezegd nu, man opbreng dus ik ga mijn ketterhoogma activeren nu, dus ik breng in mijn ketterhoogma de man, dat wat ik noem, ja, de man dus de, de krachtel van verklein mijn wens van die situatie, ik wil gecorrigeerd worden, wat gaat er dan gebeuren, wat heb ik bereikt op dat moment ik heb wel bereikt, wat? Overeenkomst naar regenschappen tussen die. Mijn wens die ik heb gemaakt omwille van een geven. Het is nog niet omwille van een geven, maar zal, ik heb het al kleiner gemaakt. Ik heb gebracht mijn wens, waar naartoe? Naar de kilim van het geven, ja of niet? Dan heb ik mij ook op dat moment, die, mijn wens als het ware, aangepast aan omwille van het geven. Het is nog niet gecorrigeerd. Maar ik heb wel een, een zekere correctie heb ik daardoor ook al zelf bewerkstelligd, duidelijk dus ik heb gebracht mijn wens tot hochma van mij en daar binnen die kettergogma zit het onderstel van de hogere traptreden, duidelijk en onderste gedeelte van de hogere traptreden zijn de wensen om te, te ontvangen natuurlijk doet er niet toe maar nu ga ik stralen met mijn wensen die in ketterhoogmaat zitten. Dat is de man, ja? Ga ik nu naar binnen, als het ware, mij verbinden daardoor, omdat ik man heb opgebracht. Ga ik mij toch wel verbinden met die onderstel van de hogere traptreden. Duidelijk, want wanneer dit hogere, hogere onderstel in mij is gedumpt, maar in Kettergochma heb ik weinig uh, werken, ik alleen werk in mijn in mijn eigen onderstel, dan merk ik niets nauwelijks iets van dat onderstel van de hogere traptijden. Wat ik jullie vertel is, daar zit de redding, absolute redding zit daar. Dus absoluut niets aan naar aan denken, maar alleen dat, als je dat zal begrijpen, dan heb je de rest al zal het alles komen bij jou. Eigenlijk, Want zo zit het. Dus als ik breng mijn wens nu naar Ketterhochma. Dan ga ik dan beladen als het ware. Mijn eigen Ketterhochma. Met de kracht van mijn wens. Die ik heb gemaakt als het ware. Verlicht. En ik heb hem gemaakt als het ware. Omwille van het geven. Daarmee ga ik ook. Activeren Die in mij geplaatste in mijn keten hoogmaal geplaatste onderstel van de hogere traptreden. Dan ga ik hem activeren als, als het ware. Dan laat ik als het ware uh, van buiten, maar ga ik hem activeren. Dan voel je wel de kracht van beneden. Die was gezakt in mij, had in de duisternis gekomen in mij. De hogere kwam in de duisternis. Het, het onderste gedeelte van de hogere traptreden, belendende, kwam in mij in duisternis. Want van de hogere op naar beneden komen is net als duisternis. Maar nu heb ik mijzelf naar licht gebracht binnen mijn vijf kilometer. Iedereen hoort het wat ik zeg? Dus door op, door op laten komen van mijn krachten naar Ketterhochma, heb ik mijn uiterste licht gebracht, mijn tot licht gebracht, binnen mijn kilim. Dan ga ik met dat klein beetje licht wat ik heb, man, wat zit nu in de Ketterhochma, ga ik als het ware belichten, signalen geven aan die die innerlijke binnen mij zit, binnen die Ketterhochma, zit dan onderstel van de hogere. En die proeft natuurlijk dat dat het het schijnen van buiten, van de buitenkant, die proeft wel dat licht, dat, dat het onderste traptreden, dus ik, mijn vijf, dat mijn bovenste twee gaan schijnen. Nou, dat geeft een signaal aan het onderstel van de bovenste, van de hogere traptreden, die in mij is gezakt, gedumpt, om terug te keren naar de hogere traptreden, want die heeft niets met mij te maken, die wel alleen komt, kwam in mij om mij te helpen. Maar nu ik mijn hogere gedeelte heb bereikt, ja, dan gaat dat onderste, dat onderste gedeelte van de hogere traptreden, dus dat onderste van de hogere traptreden, keert terug naar hem, naar zijn eigen traptreden. Eigenlijk wie... Naar een hogere trap treden. Daar zit zijn eigen ketter en gogma. En neemt mij mee, mee. Hoe kan ik ooit anders komen naar een hogere trap treden. Hoe kan een lagere. Hoe kan je dan springen boven jou. Boven jou. Ja. Boven jou. Ja. Hoe kan je boven jezelf uitkomen. Op geen enkele manier. Alleen op die manier. Dan gaat het onderstel van een hogere trap treden, naar zijn eigen plaats, en hij neemt mijn, en die vormt dan, knie en klie, nog een keer, dus de kettergogma, van mijn eigen klie. daar zit de kracht, ja, daar zit nu de kracht, van die man, ja of niet, dat heb ik de krachten van beneden gebracht, naar boven, naar mijn eigen kettergogma, nu, gaat als twee dingen, twee aspecten allemaal de wetten van het heelal moet je leren hoe dat zit in elkaar nu mijn man zit op dezelfde hoogte als als dat onderstel van de hogere traptreden, ja of niet het onderstel van de hogere traptre, traptreden zit in mij ja of niet zit in, zit in mijn ketterhochma ja of niet dan is het als twee objecten in het geestelijke bevinden ze zich op dezelfde traptreden, dan zijn ze, dus hebben ze dezelfde kwaliteiten. Heelig? ten aanzien van deze traptreden. De ene kan meer hebben, doet er niet toe, maar dan, beide, dan hebben ze van elkaar geleerd, als het ware, geallieerd met elkaar naar krachten. Nieuw, Nu, hoe gaat het gebeuren? Dus, ik heb gebracht mijn man naar Kether Iedereen volgt het heel goed absolute, ik vraag aan jullie absolute uh, concentratie. De, wat je nergens kan opbrengen, moet je niet opbrengen, want het geeft je leven. Waar kan je leven anders halen? Ga je de hele wereld doorreizen. Ga naar New York, ga naar Israël. Ga daar naar de tempel, uh, ga daar dag en nacht bidden en ga daar ook al die, al die dat, al die papiertjes stoppen dat in, dat, in de muur, dat in, dat, in de in de klaagmuur. Al zal het je helpen. Je kan daar schreeuwen. Wat je ook wil. Nou zal het niet helpen. Wat ik nu vertel. Dat helpt. Onthoud daarom. Concentratie absoluut. Je hoeft nergens. Geen cent uit te geven. Naar al die reizen daar. Hier zit jouw redding. Dus daarom. Absolute concentratie. Zelfs als je niet begrijpt veel. Alles zal blijven zitten. Want ik ga dat van binnen. Die krachten precies. Uh, tot stand brengen naar krachten. Doet er in de waar? Doet er in alle vijf spelers precies dezelfde functioneren? In Asiya, in BRIA, etc. In een ARIHANPIN overal hetzelfde. Duidelijk. Principe. Dus nu, mijn man, <coughs> wat zit nu? Dus mijn man, die krachten die ik heb opgebracht van mijn wens, zitten nu in een maar van mij. Mijn ketterhochma kan ik niet omhoog halen. Ja, mijn kilim. Maar die man wel. Dat man is de kracht. Ja, wat ga ik dan doen? Dus die man die zit in de ketterhochma, die dan overeenkomt naar krachten met die bina, en pin en goed onder het onderstel van de hogere trap treden. Ja, of niet? Die staan op dezelfde niveau. En die Binaziran Pin van de hogere die in mij geplaatst zijn, dat zijn de kilim van de hogere. Iedereen begrijpt het? Binaziran Pin en Malchu die in mij zijn gevallen, dat zijn de kilim van de hogere. En mijn man is de krachten, ja of niet? Licht, een zware licht, komt van, van mij, maar dat is wel licht. Doet er niet toe. Dat is wel licht. Tijdelijk, wat gaat het nu gebeuren? Ik heb nu hier, hier hebben we nu een kilim, en licht. Ik heb wel licht opgebracht, ik moet licht opbrengen. Daarom moet de mens moet eerste, de eerste zijn die dat doet. Ik heb nu de licht opgebracht van mij. Mijn vraag is de licht, is het licht. Als je echt ziet een mens, echt, als een mens echt gebed spreekt, zegt, dan denk je nou, hoe groot is de mens? Natuurlijk wat ik, wat ik zie. Uh, het is absoluut geen gebed. En hier nooit heb ik gezien. Zien, uh, in, ook in waar ik al die gebeden huizen. Wat, wat hun gebed is. Een kinderspelletje. Een gebed is echt zo. Dat de mens absoluut nooit, geen, geen moment denkt. Aan wie naast hem staat. Hij en de schepper. Hij schaamt zichzelf absoluut niet. Want dan wordt van, van boven geschamd. Men schaamt voorzichtig voor zichzelf. Voor Hij doet het echt absoluut met handen, volledige overgave en zo. En geweldig je, hoe je dat ziet. Dus absolute krachten. Die komen in de mens, hoog in zijn hoofd en zijn hogere gedeelte. Dus nog een keer. Eigenlijk wat wees waar we het zo verspreken, <coughs> dat is naar krachten. Dus in mijn ketteren gogma van die vijf sfeer van mij, van, elke, van die situatie waar ik me nu bevind, waar ik man opbreng. Daar in die kettergogma van die kilim van mij, lichtere kilim, daar zit de kracht die ik heb opgebracht, die man. Ja? Niet te snel? Daar zit die kracht van mij die ik heb opgebracht. Die kracht heb ik dus opgebracht, dat is allemaal in mij. Maar in, binnen die krachten daar zit in mij, in kettergogma, zit in nog kilim van een hogere. Kilim betekent, ook een vorm van licht natuurlijk, maar kilim en dat is altijd, maar dan kilim van de hogere zit het dan in mij nu is het overeenkomst naar eigenschappen geworden tussen mijn kracht, wat ik heb opgebracht wat ik noem man en die kilim, waarin, is het? Die? die staan op dezelfde hoogte, ja of niet die staan, die staan ook binnen op dezelfde hoogte, de ene is binnen en de andere is buiten, doet er niet toe maar op dezelfde hoogte Eigenlijk op dezelfde hoogte. Deze is binnen, doet maar. Nou, wat gaat het gebeuren nu? Dan gaat de hogere omhoog. Maar de hogere wordt gestimuleerd. De, hoog, de onderste gedeelte van de hogere, dus die, het ondersteel, achap van de hogere, die wordt gestimuleerd door mijn gebed. Of dat door mijn man. En dan gaat die mijn man meenemen met zichzelf. Die gaat die mijn, mijn man naar binnen halen in die kilim van die Akab. In, in, ja, in het onderstel van die kilim, van Binazir en Pien van de hogere, die haalt mijn kracht mee, Eindelijk. en die brengt mij dat, dat omhoog, ja, naar de hogere traptreden, en die gaat het aansluiten bij ketter Gochma van zijn eigen traptreden, hij gaat terug naar zijn eigen, uh, het is wel een natuurlijke manier, om terug te keren naar, naar zijn eigen traptreden, dan verkrijgt het hogere, verkrijgt vijf sferoot, ja of niet? Verkrijgt alle vijf sferoot. En dan gaat het ook ontvangen. Welke licht na vijf sferoot, als je vijf sferoot ontvangt? Hoogma, ja, we mogen in Maar mijn maan is nu ook omhoog gehaald. Daar ga ik dan ook stap voor stap groeien. Ik ga ook dan putten van die vijf sferoot van de gadlood, stap voor stap, ga ik dan putten van die hogere traptreden, ik kom daar eerst, eerst als, als minder, ze, ze doet er niet toe, duidelijk hoe, hoe dat zit in elkaar, en hoe ga ik dan die man brengen van beneden naar boven, en nog even een paar, paar toevoegingen, zeer bijzonder op deze les, meerdere malen te lezen, boven, thuis, te horen wat ik zeg, want ik doe het naar krachten ook, van binnen, en totdat jij het zoveel hoort, dat jij het echt flink kan uh, voelen, dat wat waar ik het over heb, en ga ook straks, hij gaat ons verder vertellen, dan ga je verder. eigenlijk want hier zit een enorme, enorme kentering in onze studie, waar je moet het goed begrijpen, hoe dat in elkaar zit. Dus voor het eerst, dat ik een beetje dat, wat wij zitten nu in dat soort stof, dat dit moet wel gebeuren. Dus hoe gaat het wel verder gebeuren, hoe ga ik dan man opbrengen, binnen mijn kilie, onder mij, ja, nee, dat gaan we verder doen, met de zorg, maar duidelijk hoe dat gaat in elkaar, ik moet eerst de krachten opbrengen, om de krachten te brengen, de, de wens te brengen, naar Ketterhochma, van mij, in mijn vijf, vijf sferoot. dan gaat, dan ga ik, dat is dan de man, dat is mijn man, dat is gebed, verzoek, doet er niet toe wat? Als ik bijvoorbeeld met een probleem bezig ben, een problem solving, ja? of ik zit bijvoorbeeld met een computer, een computerbedrijf, ik moet een bepaalde software maken, doet er niet toe. Of ik een bepaalde transactie doe, ook precies hetzelfde werk. Of ik, of ik uh, een gewicht heffen moet dan optillen boven de wereldrecord, of mijn record, moet ik ook precies hetzelfde te werk gaan. Ja. Duidelijk? En kan ik elk record breken. Als ik dat doe, waarom? Dan verbind ik dan, haal ik het hoogste uit, op dat moment. Ja? De sporters, allemaal, de tops, allemaal, de mensen die prestatie doen, die hebben dat op een zinbeeldige manier, die hebben dat allemaal, hebben ze dat ook geleerd. Maar ook niet, ze weten ook niet hoe, maar de, de, de, ook opbrengen, opbrengen omhoog. Heel? mag een vraag ja. over, de mat die je krijgt, ja. is dus de gogma die past bij de traptreden boven van die vijf uh, precies, precies. Ja. maar dat overeenkomt, kijk jij komt naar een, naar een hogere traptreden, waar zitten nu vijf ja, vijf helemaal vijf zitten, dus daar zit ook gogma, alles zit daar nu. maar ik kom daar naartoe weer naar, boge, naar hogere kom ik dan als, als klein als ja, als we zullen zien hoe dat allemaal gaat. Dan ga ik dan stap voor stap ontvangen. Naar mijn krachten ga ik dan ontvangen. Van de hoger is net zoals in het voorbeeld met de mama. Ja, mama met een dochtertje. Die, die gaat dat aan de lager geven. Ooit in overeenkomst met de krachten. En het, van de hoger. Duidelijk. En dan ontvang ik dan iets. En dan nog meer. En dan ga ik weer naar mijn eigen traptreden terug. Ja. Waarbij ik dan veredeld ben. Krachten heb. In mijzelf kan ik ook naar beneden gaan, en ben ik dan ook op, een bepaal, op een bepaald moment ben ik dan ook, ook in staat om zelf door te geven verder aan de lagere. Ik was niet in staat om zelf dat te doen, maar nu ben ik in de hogere geweest, nu kan ik naar beneden, naar de lagere naar mijn eigen plaats, daarna naar een tijdje, kan ik terugkeren naar mijn eigen plaats. En dan weer kan ik doorgeven aan de lagere traptreden nog verder. De hele bedoeling is om de hogere traptreden, hoger, nog een wet. Allemaal wetten moeten wij kiezen. De wetten, dat is de, de werkelijke wetten. De wetten van krachtige wetten van het hele land. niet de wetten van je moet dit doen, je moet dat doen. Allerlei rietjes, wat absoluut niets helpen. Weet je, absoluut niet. Maar de wet is zo dat. Uh, een hogere traptreden maakt de grote toestand alleen maar omwille van een lagere, om een lagere door te geven. Een hogere traptreden heeft geen behoefte aan grotere toestand, aan, anders dan om te geven aan een lagere. Duidelijk? En een hogere toestand, hogere, duidelijk wat wil ik zeggen? Daarom is het, waar hebben we hebben ze, ze hebben geen behoefte. Ze hebben zelf geen behoefte. Om, om Gadloed te maken. Grote toestand. Waarom? Ze hebben geen gochma nodig. Ja, grote toestand betekent dat je gochma ontvangt. Ja, licht gochma. Ze hebben dat niet nodig. Ook Yirsut. Ja, hier, We hebben gezegd. Hij heeft wel gochma nodig. Waarom? Door te geven aan de lager. Nee? Alleen de Nukwa zon, Die hebben dan en hij eigenlijk gesproken ook zeer een pin nodig heeft uh, de gogma alleen om door te geven aan de lager ja, gedeelte neemt hij ook voor zichzelf, natuurlijk, maar in principe is alleen maar de, de maal goed en daarom wat wij leren nu is cruciaal, want precies dezelfde op dezelfde manier functioneren wij ook wij functioneren eigenlijk, en nu ja Van jouw man natuurlijk. Van mij bedoel je. Is één so. ja, de... Nee. Jij bedoelt, jij bedoelt mij, ja? Jij zegt mijn. De eindpunt punt van, van jouw man. Bedoel je mij als persoon. Ja? <laughs> zij zegt. De een, wat is de één? <laughs> zij zegt zo. Mijn vrouw zegt, ja? Het eindpunt van mijn man is één zo. So. Ik zeg ja, natuurlijk mijn. Zij bedoelt mij natuurlijk. Dat mijn natuurlijk, mijn eindsof is... Een, mijn einddoel natuurlijk is eindsof. Dat bedoel je? Maar, nee, oké. Okay. <laughs> nee Want zij ze zegt, zij ze spreekt natuurlijk van een man. Zij spreekt natuurlijk van een algemene man. Niet van mij. Ja, van een man, van, van het verzoek. Duidelijk? Oké. Okay. Dus wij zeggen, eindsof, wat is mijn... Natuurlijk dat... Nat, nee. Kijk, man is de hele bedoeling van man. Waarom is de bedoeling van man? Alles in, is zo gemaakt in een programma. Alles is gemaakt op de manier dat alles streeft naar de perfectie. Naar de ver, verbetering. Hey. Alles, al zien we dat niet in onze wereld. Het, het, het komt alleen door onze kortzichtigheid. Ja, duidelijk. Door dat wij aan de tijd gebonden zien dingen, allee. Maar alles is gemaakt zo dat alles streeft naar de verbetering, vervolmaking. Eigenlijk alles. Natuurlijk de mens en de mens. Met de mens wordt ook alle de, de rest van de, van, van, de, van de wereld ook naar de volmaking gebracht. En natuurlijk ook wij brengen elke man omwille van die... Van die Einddoel wat ik nog niet zie, maar ik wil beterschap, ik wil correctie, ik, ik wil uitkomen uit leid naar vreugde, etcetera. Dat is de hele bedoeling. Ik ben wel bereid om bijvoorbeeld leid te voelen, maar als het leid mij brengt naar, de, naar, naar, naar beterschap, ja of niet, mm -hmm. dat is de man opbrengen. Dus de weg naar de, naar de, naar de volmaaktheid, naar mijn einddoel, dat is steeds man opbrengen uiteindelijk dat bedoelde je te zeggen. Natuurlijk is het eindsof betekent eindsof. Niet dat ik moet optrekken daar, waar naartoe, waar dan ook. Maar mijn eigen, eigen eindsof, dat ik uiteindelijk kom, waar? Naar het sjeloed. Waar eindigt eindsof? Eindsof, waar eindigt eindsof? Maar goed van het sjeloed, tot maar goed van het sjeloed komt eindsof. Natuurlijk, dat kan. Kaf, van het licht. Kaf loopt natuurlijk tot onze wereld, de kaf zelf, maar vanaf het siloed, dat is kaf was eerst, die liep natuurlijk tot het, tot hem niets verdwijnt in het geestelijke. Die loopt tot onze, tot onze wereld. Rein raakt hem niet aan. Maar het zielut, vanaf het siloed zien we dat alleen waar is gebleven de eindsof of als het ware is, komt alleen tot het siloed. Daarom is het duidelijk wat ik zeg, Daarom is het ons streven ook naar een zoof, die eindigt in de wereld dat met de maalgoed van het siloed. Daarom is ook ons streven is om door te komen door van a, door, uh, via het ervaren alleen van onze wereld. Alleen wat is onze wereld? Eerst vijf zintuigen wat wij hebben. Eigenlijk, men spreekt ook hier van de zesde zintuigen heb ik ergens gehoord. Maar is ook dat artsen zesde zin. Heb ik ook een programma gezien op de tv. Dan, dat ze dan doen allerlei, allerlei zeg dat, en telepathie. En weet je ja, dat men ja, zoekt ja, zoek, uh, iets wat iets verstopt is. dat is absoluut arts bezigheid. Het heeft alleen maar met trainen te maken. Iedereen die wil, die kan het ook leren. Ja? Iedereen. Elke boer kan dat leren om bijvoorbeeld te zoeken naar waar, waar iets verstopt is, om gewoon met een blind, geblind doekt, te zoeken naar iets, of iets anders. Ja, precies. Ja, precies. Dat is allemaal, allemaal te doen. Het is artsen bezig. Alleen de mens gaat zichzelf in, el, in een van zijn zintuigen een beetje vervolmaken. Oké? Okay? Ja, in plaats van dat. Kijk nou naar een blinde. De blinden hebben een enorme gevoel, ontwikkelde ontwikkel gevoel naar intuïtief, hoe naar, ook naar, aanrakingen, et cetera, hebben ze enorme, waarom ze moeten compenseren, een van die zinnen, dat een zintuige die bij hen niet werkt, zo compenseren ze, Duidelijk? Dus dat iedereen heeft, dat heeft, absoluut, heeft met aardse te maken, alle telepathie heeft al absoluut met aardse dingen te maken, ook hypnose is absoluut niets te maken met het geestelijke, het is absoluut aardse, dus dat moet je niet, niet, niet, niet, dus alles, alle onze correcties zijn alleen maar dat om op te stegen via dat aardse vijf vijfzintuig wereld wereld, maar ook vijf, zie je dat, alle vijf vier, vier plus één daarna te komen in het uh, uh, Asiya Bria Asiya, Yitzira, Bria en, en, ja? in Asiya komen we, de, in onze wereld hebben we dan bijna 100, alle honderd procent is kwaad waarom? Alleen maar ontvangen voor zichzelf. Dat is wat wij hebben. Wij leven alleen van, die, van dat poot, pootje van de koef. Ja, dat is alles wat wij een beetje aantrekken van het, van het heilige. Nou, als we komen naar SIA, we wij dan 90 tien. Ja? Tien. Goede en 90 kwaad. Als we komen tot erva ervaren van Yitzhak hebben we 50-50. Als we komen dan tot de Bria hebben we weten 90. Goed ervaren we de wereld. Negentig goed en tien kwaad. Ja? En dan komen we zo op die manier. Moeten we komen tot atseloot. En dan hebben we alles gecorrigeerd wat kan. Tot de gmartikun. Tot uit de uiteindelijke correctie. Van alle mensen. hele mensheid. <coughs> en dan komt nog extra dimensie. Van de correctie. Waarbij. Uh, de atseloot. Zal dan dalen. Naar. De punt, het, de punt van onze wereld. Dus alles daalt dan naar beneden en dan hebben we geen plaats meer voor kripot. De kripot zit dan tussen de atseloet en onze wereld in. Als het allemaal naar beneden daalt, dan worden zij verple, verpletterd. Duidelijk. En het, de dood zit daar dus tussen die atseloet en het, op de punt van onze wereld in. En als het allemaal naar beneden is, dan is er geen dood meer. En dat is, de, dat is, de, dat is het programma. Het is niet een, uh, dat ik zeg, nee, jij wil dat, ga je, waar ga je gaan? Nee, ik niet, ik ben gewoon een boer. Ik blijf dat. Nee, niemand ontkomt. <coughs> niemand ontkomt van het goede. Niemand ontkomt van de volmaaktheid. Niemand vol, vol, oh, ontkomt van, de, van, oh, van het Maken van zijn leven een pareltje. Als, als, als, zelfs als hij dat niet wil. Hij moet wel, hij is verplicht om van zijn leven een pareltje te maken. Zo is het plan, het plan van de schepper. Niemand kan het doen. we gaan terug naar de tekst. Mag ik? Van antwoord kreeg je van het zelut. Antwoord kreeg je van elke moment, in elke jouw in elke jouw optrekken op, van man, krijg je antwoord van wie? Zij zegt, de Zij zegt van de volgende traptreden, Precies, dat is jouw jou absolute, dat is alles voor jou, is de volgende traptreden. Niets bestaat in het algemeen, wat niet bestaat in het in het in bijzondere. Dus jij ja, bent net zoals je haalt het naar boven, jij bent jouw tien sferod zijn ja dat zit je dan verbonden in jou zit als het ware de absolute die jouw absolute is van die van alle vier werelden zitten in jouw vijf sfero ja alleen ten aanzien van jouw situatie dus antwoord ontvangen van die hogere traptreden. dus die man breng je op samen met die onderstel van de hogere treden, die als kilim optreden om naar boven te trekken dat licht, want kan en kan niet zonder licht kan zonder kilim kan niet. Onthoud het altijd zo: licht, het licht zonder kilim is, is, is net zoals eindsof. men kan niet bevatten. Iedereen hoort het? Altijd moet je kli hebben en licht. Dat is iets wat wel waar het wel sprake is, dat kan men leren. Ligt dat niet zonder kilium, hoe kan je daar iets van leren? Dat is net als een of kan je iets leren? Zonder inbedding in iets anders kan men niet leren. Nee, daarom als het hogere trap treden, als het onder, volledige concentratie, probeer je overwinnen jouzelf, Alle jouw verstand sluiten als je niet kan, maar absolute concentratie, dan zal je het halen de, a, a, a, a maximale maximale hal je dan uit de les. Geen moment denken aan iets anders. Alleen jij, ja jouw kilim, jouw vijf sferot spher, van nu, daar spreken we over nu. Ja? Ik beleef mijn vijf jij ja, beleef vijf En dan ontvang je ook van wat ik jou vertel. Ja? Van in die vijf wij waar we het nu in die jij nu beleeft. Dus in die. In, in ieder van jullie, op dat moment, op dit moment, zitten drie het onderstel van jouw eigen hogere traptreden in jou. Kijk, iedereen van jullie heeft zijn eigen. En door het optrekken van man, gaat die man van die ketterhochma, die krachten, die gaat inbedden, gaat als het ware in, in, in, zich inbedden in die onderstel in de kilim van Binazirampin en Malgoed van de hogere traptreden. Duidelijk? Dan hebben wij dan hebben wij kilim van de hogere, de onderst het onderstel van de hogere. Daarin zit mijn kracht. En dat gaat het onderstel brengen omhoog. Duidelijk? En ik ben daarin, in zijn kilim van, ja, ik ben dan als een embryo en het wordt gebracht naar, naar hogere. Als ik daar naar hogere kom, dan zit ik daar, daar in de hogere, op een bepaalde plek. Dat we zullen zien waar, welke plek waar ik daar zit. Daar zit ik als het ware in de mama, in de buik van de mama boven. Dan heb je tien sfeerot, of zo zeggen vijf. Als we zeggen En daar ga ik dan alle voeding ontvangen, et cetera, et cetera, et cetera. Totdat ik volwassen word. Ja, et cetera, dat. Een beetje duidelijk, dat is een beetje introductie, een beetje diepere uh, toelichting en nieuw kunnen we, want hij spreekt nu veel over man opbrengen en hoe dat gebeurt, dan wij hebben jullie een beetje al gevoel wat het is we keren terug naar de zogertekst de regel 28 ja we kunnen nog een keer vanaf 26 doen. 26 is ook daar een puntje. Ah, 26, ja. Daar is 27. Aval. 26 naar de punt. Aval. gam, hazon, Einam 27, Olim, leman, leersu, raak, alidei, haalat, ha, man. 28 Mivnei Adam hat achtonim Punt. Hij had daarvoor, voordat ik begon met die uitleg, had hij ons gezegd dat Yishud ook, dat Yishud heeft Chochma niet nodig voor zichzelf. Herinner je dat? Herinner je dat? Dat ook Yishud heeft die Chochma niet nodig voor zichzelf. Hij moet het doorgeven aan de zoon. En nu kijk nou wat je zelf, wat ons verder. 26. Awal Gamazon, maar ook de zon, dus de ware zerampine noe Enam Einam 27, Olim le man, ook zij stegen niet op naar de man, dus zij doen ook de man niet opstegen. Le Yersut, naar de Yersut. Rak al-idee haalat man, behalve dan, anders dan door het opstegen, door het doen opstegen, van maan 28, van de mensenkinderen, dus van de, mensen, van, de, van de mensen, van de lagere mensen, dus hier op aarde, tot de zon, kijk wat die ons vertelt, dus de zon zelf, dus de zerenpien, de zerenpien zelf, de zon zelf, dus zerenpien en noekwa. Ook zij, ook, ook hij zegt, ook de zon, ook zelfs Zerampien en Noekwa ontvangen, gaan ook niet man opbrengen en lichthochma aantrekken voor zichzelf. Ook zij, dat hebben ze eigenlijk niet nodig. Wie dat, wie heeft dat? Behalve wanneer de mensen, de zielen van de mensen halen die man omhoog, waar naartoe? De mensen doen dat met wie? De mens. Tot wie gaat de mens, de, de mens zichzelf richten? Tot de mens. Tot de mens. Tot alles op Ja, het eins is makkelijk. Dat is natuurlijk ook correct. Maar dat is. is, is, is, is ja. Wie doet dit? Natuurlijk de schepper. Wie heeft de aarde geschapen? De schepper natuurlijk. is dat. Wie heeft Nederland geschapen? De, de mens. Wat de mens doet. Wie. We wie zijn de... Wie, wat is de, de bron van de mens? Wie heeft de mens voortgebracht? Adam en Hawa, et cetera. Zeeran, en en Nukwa. Zoon, ja of niet? Kijk, er, is de dingen gewoon stap voor stap. Kijk. Abel, dat is vader en moeder. Zeeran, Pien en Nukwa, zoon. Dat zijn de zonen. De zonen van Aboeima. Ja? Dus dat is het besturingssysteem. Maar zij heten zonen. Zeren, Pien en ook. Waarom? Zij zijn zonen van Aboeima. En de mens heet zonen van de zonen. Wij zijn zonen van zon van en Pien en Nukwa. Dus Wat wij doen is niets anders dan dat wij doen. Ons man moet gebracht worden naar Nukwa. En zeerentien. En zij dragen het verder omhoog, ja duidelijk. Zij gaan het verder, zij brengen het verder naar Jersur. Dat is één, één stap verder, de hogere instantie. En dan gaan ze weer dat brengen naar Abuwima, duidelijk. En dan is het volmaakt, de volledige volmaaktheid is dan wanneer dat komt de man naar Abouima, dat betekent dat mijn man, wat ik had als mens opgebracht had, gaat eerst naar wie? Naar Nukwa en Zeranpien. Ja? Zij brengen dat weer naar Yershut. Dus mijn man ook, die wordt allemaal naartoe gebracht. Afhankelijk natuurlijk, dat, als het echt een man is, dan wordt het naar Yershut. Van Yershut gaat het naar, naar Abouima. En natuurlijk is het niet Abu Yima moet hoog. Dan gaat dat allemaal naar één natuurlijk. Ja. Maar dan komt het weer terug en dan van Abu Yima, van, van wie wordt het dan die van wie wordt het dan die Chogma aangetrokken, Mogen van Chogma. Eerst komt daar één en dan terug. Arihantin, natuurlijk Arihantin van het zilut. Waarom? Alles wat daarvoor was. Arig, uh, Adam Kadmon zijn niet onze krachten. Er zijn op, opgebouwd, Adam Kadmon opgebouwd is, naar de eerste, naar eerste tzimtzum. Dat is een heel andere constructie, dat niemand kan het, weet. het is niet aan ons gegeven absoluut, het is boven onze constructie. Maar onze, ons wortel is absoluut. Eigenlijk. En onze, onze eh, echte ouders zijn mal goed en Atzilut van maar goed, en is en van het zoo dat zijn mijn vader. Eindelijk? daarom wordt het ook gezegd, wie is mijn vader? Die zegt, ja, mijn vader is zeer Als je leert van zeer en peen, de krachten van zeer peen, dan leer je van je vader in de hogere duiken En die aardse vader moet je ook respecteren, staat ook, uiteindelijk moet je achter jou. Waarom? Het is als het ware hier op aarde de, hè? Het is net als zeer Pien hier op aarde. is of je vader ook een schurk is, een lavelaas, ja? Wat dan ook. Je moet hem, je moet hem absoluut, en je moeder, wat, wat zij ook mag zijn, ja. En je moet haar absoluut respect geven. Waarom? Anders kan je, kan je niet zeggen dat je gaat, zeer hey, aan Pien, dat is mijn vader. En mijn vader hier, hier in, in dit leven is een schurk, nee dat is niet. Je moet hem absoluut, je kan nooit dat bereiken. Dat. Je moet het leren alleen van je vader. Leren, zeer moet je precies hetzelfde, je vader behandelen, zo goed, en dan moet je niet denken dat je kan vluchten. Je ga kabbalah doen, maar, en ik leren mijn vader en moeder, mijn hemelse vader en moeder, zeer en nu maar hier op aarde, ik haat mijn moeder. Ik kan nooit vergeven mijn vader. Als je dat zoiets doet, dan is het dan is het een comedie spelen. Natuurlijk moet je het overwinnen, als je dat nog steeds hebt. En wie dat niet heeft, dat een beetje rare gevoelens ten aanzien van je ouders, overwinnen. Naast ook materiële. Materie moet je ook overwinnen, dat moet je van binnen liefde opbrengen, van jouw vader, of die schurk is in jouw ogen, wat, of die verschrikkelijk is, of die zelfs uh, een uh, gevangenis ging, doet er niet toe wat, en, en verkrachter was, en, en oorlogs, hoe zeg ik het, een oorlogsmisdadiger uh, was. Duidelijk. Een genocide had gepleegd. Jouw vader moet je wel respecteren. Doet er niet toe. Dat is jouw vader. Hoor je wat ik zeg. Het is anders dan in de, kracht, de staat. Maar als je wil echt jezelf corrigeren naar ware jouw ware leven, moet je niet kijken, dat is niet jouw taak, dat is niet jouw verantwoordelijkheid om te zeggen. Mijn vader was, was, ja, ja, zeg ik dat, slecht in oorlog. Fout in oorlog of dat, weet ik veel. Of die ging dan dat of die ging dan dat. Dat is jouw vader, moet je niet, dat is absoluut niet. dat zijn twee dingen. Voor dat onthouden erop.